De voorgangsregeling voor leraren en zorgmedewerkers die op corona moeten worden getest, kan volgens minister de Jonge eind volgende week ingaan. De minister denkt dat de voorgangsregeling maar een paar weken nodig is, want vanaf begin oktober kunnen er volgens hem dagelijks 50.000 tests worden gedaan. En dat zou voldoende moeten zijn om aan de vraag te voldoen. Ook Bahrein heeft nu diplomatieke banden aangeknoopt met Israël... na Egypte, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. President Trump maakte het nieuws bekend... na een telefonische vergadering met de Israëlische premier en de Bahreinse koning. In een gezamenlijke verklaring spreken ze van een historische doorbraak... voor het vredesproces in het Midden-Oosten. De eilandstaat Bahrein was nooit in oorlog met de Israël. De landen hadden al informele banden. De streamingsdienst Voetbal TV is deze week verklaard. Voetbal TV bestond sinds 2018. Via camera's op amateurvoetbalvelden konden liefhebbers honderden wedstrijden online volgen. Maar volgens de autoriteit Persoonsgegevens werd daarmee de privacy van de spelers geschonden. De clubs waren akkoord met de camera's, maar de spelers was niets gevraagd. Deze zomer werden daarom alle opnames stilgelegd. Deze week werd het faillissement van Voetbal TV aangevraagd.